Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Er moet meer gebeuren dan vaccineren om de apenpokken tegen te gaan. Dat zegt het RIVM en de GGD's van Den Haag en Amsterdam. Het virus gaat vooral rond onder mannen die regelmatig seks hebben met verschillende mannen. En ze worden daarom uitgenodigd voor een prik. Maar ze zouden volgens de gezondheidsorganisaties ook hun gedrag moeten aanpassen. Bijvoorbeeld door seks te hebben met mannen in je bubbel. Niet iedereen zou daarvoor openstaan, blijkt het onderzoek. Een kleine uh, groep van uh, mannen is bereid om hun gedrag te veranderen. En uh, de overgrote meerderheid uh, is het eigenlijk nog niet van plan om te doen. En ik denk daar moeten we toch informeren. Meer dan duizend mensen in ons land hebben apenpokken gehad. In Balk in Friesland zijn een vrouw en een meisje van 17... gewond geraakt bij een ontploffing op een boot. Er moest een traumahelikopter en meerdere brandweerwagens bijkomen... omdat de boot ook in brand vloog. Die is nu geblust en de politie onderzoekt hoe de explosie kon gebeuren. Voetballer Donny van Ieperen, die in coma ligt... vliegt waarschijnlijk zaterdag van Moldavië naar Nederland. De voetballer ligt in coma sinds hij afgelopen weekend... tijdens een wedstrijd voor zijn Moldavische team... botste met een keeper. Het Erasmus MC in Rotterdam wil de voetballer opnemen... Er wordt vanavond Europees gevoetbald. AZ staat tegenover het Schotse Dundee United. De eerste wedstrijd vorige week verloren ze, dus het zal vanavond beter moeten. En FC Twente moet zich nog een keer bewijzen tegen Tjuka uit Servië... waar ze vorige week van wonnen. En trainer Ron Jans houdt wel rekening met het weer. Het is hier nu weer eh, behoorlijk warm en weer een, een hittegolf. En, eh, eens kijken hoe dat s'avonds is, want dat, dat, dat betekent misschien... dat je je energie iets moet uh, verdelen, maar niet uh, tactisch gezien... Uh, pas als de wedstrijd gaat lopen, eh, want er is maar één ding het belangrijkste... Eh, uiteindelijk, dat is resultaat en door naar de volgende ronde. FC Twente trapt nu af en AZ speelt vanavond om 9 uur. En dan nog het weer vanavond nog lang warm in het land. Tot halverwege de avond is het op veel plekken nog zomers warm. Morgen weer zonnig, op veel plaatsen tropisch dan met 30 tot 33 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANWB.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 Find a sweet surprise Begin van deze alternatieve film. Die al in de teken staat van de nodige warmte. Want ja, dat wordt straks heel erg plezierig met een aantal mensen in de studio. Waaronder Wendy Moore en Jamie de Groot. Want die, die, komt hier, die komen straks spelen. Het gaat natuurlijk om Wendy. En de, de man die vanavond ook nog mee gaat doen. En zelfs sterker nog, waarschijnlijk ook een heel interview voor zijn rekening gaat nemen. Is David Molenburg. Want uh, hij uh, is weer terug van vakantie. En dan uh, betekent het altijd dat we de, die donderdag meestal gebruiken om ook hem aan het woord te laten. Dus dat is uh, het uh, spoorboekje in het kort. Dan hebben we ook nog interviews. En dat interview, dat heb ik al gezegd, dat doet David Molenburg met Jaja. Wouterplantijt van Shaco. Het is niet zomaar even iemand die, die we vanavond hier telefonisch in de uitzending halen. Maar ook de nieuwe van Charlotte komt eraan. Lotte Mulder zal in het tweede uur, of wat zeg ik het derde uur... vertellen over die nieuwe single die eraan zit te komen. En daar zitten natuurlijk ook allerlei zandvoortse dingetjes in. Zoals net dit nummer van Operation Hurricane valt me nog mee dat ik uh, nog niet een uh, bericht in de messenger krijg van een collega bij Radio Kapelle, want die zegt, stevige opening, zei die stevig vast altijd, maar dat blijft nu uit. <laughs> dus ik denk dat het uh, nog niet stevig genoeg is, maar dat uh, gaan we straks wel verandering inbrengen. En uh, Operation Hurricane, daar zit dus, zei ik al, een zand voor strand Jan, want Julian Keurverzoek, die woont in dit dorp. Tegenwoordig heeft hij zijn lange banen af laten knippen en is het een Min of meer een jazzmuzikant... ...dus spreekt hij de taal van onze burgemeester... ...wat dat gaat, want uh, die speelt altijd... ...nog steeds in een jazzband... ...namelijk de Brand New ...dat is uh, de jazzband uh, waar David uit... Uh, ...voortkomt... ...als hij niet uh, met een Amskate... ...door het dorp heen loopt of wat dan ook. Dat uh, zeggende... Uh, ...zeg ik uh, dat er ook nog... Uh, ...een nieuwe single, uh, wat zeg ik eigenlijk... ...de laatste single van Siggy en Dins... ...en die komen dus ook uit z'n En we hebben DJ Lambda op het uh, lijstje staan. En dat is ook een antwoorden. Dus uh, wat dat er gaat... Uh, is uh, dat wel allemaal redelijk vertegenwoordigd. Wat de muzieksmaak uh, betreft van David... daar komen we straks op terug. Maar eerst nog even een nummer... Uh, die uh, min of meer een beetje gepromoot is... door twee mensen binnen deze omroep. Waarvan er één inmiddels... een ex-omroepmedewerker is uh, geworden. En die uh, zit nu het werk uh, te doen... Het voorbereidende werk te doen van David Molenburg-Walter Sans. En dan uh, weet hij al meteen welke dit is, want hij zit toch uh, een beetje mee te luisteren, Vink. En dan heb ik het over Veline met Alleen. ...stations al te horen in het land. Ik heb even laten lopen luisteren, bijvoorbeeld bij... ...onze vrienden in Friesland... ...bij Radio Spannenburg... ...daar was hij ook al te horen... ...bij Henk Jansen en ik meen... ...bij Henk Jansen, Niels Kwakman en Johannes de Vries... ...eventjes in één notendop genoemd. Maar niet alleen bij hen... ...maar ook bij Excel. ...daar staat hij zelfs al zelf in de lijst. En als we het dan toch verder afmaken... ...denk ik dat er nog een aantal... Radio stations met een soort programma als dat wij hebben... Um, dat Max Polman al het uh, nodige um, heeft uh, laten horen op die zenders. Tenminste, de single dan. Trudy heet uh, de single en Verline uh, hoorde je daarvoor met uh, alleen. Ook uit Noord-Holland. Maar ja, die staat toch al een beetje nagelvast in het uh, speellijstje van uh, de laatste weken. Maar er is al een reden toe, want het is ook een... Veergaloze bent, band, moet ik eerlijkheidshalve zeggen. En dat hebben ze wel laten zien uh, tijdens de Rob wordt Award. Waar ze tot de finale wisten te komen. En daar ook een behoorlijke indruk hebben achtergelaten van Shadowwork Gleaming Eyes. There's a place where the night is long. Gleaming eyes have an everlasting spell. Keep your legs. Keep your legs from running. as well. was dit. En het is een project van oud back zanger Thijs van der Meulen. Het leek muzikaal gezien wat stiller rond hem te worden, maar hij heeft in alle rust aan dit nieuwe project een album uitgebracht. Still the Mess I Was. En dat staat gepland voor het voorjaar 2023. En dat is een beetje met een psychedelische sausje. Het is deze week ...min of meer eigenlijk een beetje wereldkundig gemaakt... ...door uh, collega Conjol Vergeer van En Die doet een uh, rubriek, Your Daily Dutchy ...en dat uh, was eigenlijk uh, dit uh, verhaal wat daar een beetje bij paste. Goed, dat uh, is bijna acht minuten. Dan lijkt het mij nu even een beetje tijd om een uh, nieuwe single even er bij te halen. En die is van de Zweefclub. Uh, ik moet nog wel even afkondigen dat de voor uh, movement te horen was Gleaming Eyes van uh, Three Point Landing. Dat u dus, zoals gezegd, de Zweefclub. Dat is een uh, Amsterdams-Utrechts muziekgezelschap. Voor het eerst dat wij kennis maakten met deze band. Uh, dat was tijdens de uitzending van 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf van juni. En daarbij uh, waren, uh, waren zij uh, te horen met een single en ze hebben inmiddels een tweede single en die komt morgen uit. En dit is hem dan. yo Jogo. Je zegt zoveel. Je zegt zoveel. Je zegt zoveel. Je zegt zoveel. Je zegt zoveel. Je zegt zoveel. Je zegt zoveel. Je zegt zoveel. Ik heb al heel lang niet op de weegschaal gestaan Maar ik verwachtte een heel ander getal te zien Je zegt zoveel Je zegt zoveel Je zegt zoveel Je zegt zoveel Je zegt zoveel Je zegt zoveel Je zegt Wil je Je zegt zoveel Zoveel. Je zegt zoveel, je zegt zoveel En zij heet, uh, of tenminste, dat, uh, dat nummer dat is: Should Have Us. En dat is nou uh, weer typisch dat je dat. Uh, dat is heel leuk. Als je zit te luisteren naar de andere radioprogramma's in Den Landen. Van uh, bijvoorbeeld dus de Radio Spannenburg. De collega's daar kwamen ermee op de proppen. En ik denk, hé, hey, sympathiek. En bovendien, deze Hebe, die komt uit uh, Noord-Holland. Daarvoor hoorde je de Zweefclub met. Yogo Yogo, -yo. Het is een Amsterdams-Utrechts gezelschap. Ze hebben een zelfgemaakte muziekstijl ontworpen. Uh, en dat noemen ze softpunk. Dat is een beetje het uh, verhaal. Nou, inmiddels is een, uh, een tropische burgemeester inmiddels uh, verschenen. Die, uh, die, die... En uh, inmiddels uh, is het uh, de burgemeester gewoon af. En is het gewoon David vanavond. David Molenburg. Ja, goeiedag. Uh, ik is... heb iets gedaan wat ik normaal nooit doe. Wat dan? Ik heb een korte broek aan. Ja! <laughs> o, ze gaan het straks meemaken, hè? want die, web, die webcam die staat aan. Dus uh, straks vanaf acht uur. Dus, uh, Boven dan... de dertig graden denk ik van, ja, dan, dan, moet dat, dan moet dat kunnen. Ja. ja. Um, uh, nou, jij, uh, dat is altijd het uh, jaarlijkse ritueel in augustus. Uh, dacht even de eerste donderdag, maar toen was je nog uh, ergens. Ik zat even twee weken in Frankrijk met, uh, met mijn uh, vrouw, zoons en uh, een ja. hoop vrienden van de kinderen. Uh, heerlijk. Ja. Ja. En uh, toen heb je ook maar besloten om toch iets uh, mee te nemen van... Uh, ik uh, ga op reis en ik neem de volgende spullen mee. En er zit ook een uh, muziekpakketje bij. Nou, ik zou je zeggen, als je met, met twee jongens van 24 en 20 op, uh, op reis bent... dan krijg je alles muzikaal mee. Ja. Uh, je krijgt ook een soort uh, fusioneersprek, uh, kan ik je zeggen, twee weken lang. Van uh, papa dat je dit niet kent, en papa waarom weet je dit niet, en papa dit, en papa dat. Maar goed, tegelijkertijd, uh, het is altijd leuk, want dat vind ik het mooie van, uh, van uh, de huidige uh, tijd. Dat die generaties lopen helemaal door elkaar. Dus dan ja. komt ineens mijn, mijn jongste weer met allemaal dingen van Pink Floyd op tafel, die uh, uit de beginperiode totaal obscuur zijn. Dat die zegt, ja, dit ken ik. Niet. En nee. wat leuk dat je me dit laat horen. Dus ja. dat... Maar jij kan straks met iets thuis komen. Dat heet dus roofman Je hebt het niet gehoord, maar ik, ik kan het straks naar je toe sturen. En daar heb ik dus dat hele verhaal... Op het moment dat jij binnenkwam, stond ik dat verhaal af te, mm. te steken. Maar dat, uh, daar zitten uh, duidelijk psychedelische invloeden van Pink Floyd in. Ja. Dus, dus dan dus dus kan mooi. jij even tegen je zoon zeggen... Kijk, dat heb ik ja. vanavond eventjes <laughs> toevallig opgestoken in de ja. Auteur en TVVM. Ja. ja, Maar tegenwoordig loopt alles door elkaar. Ja, ja, dus, en dat is het mooie van deze tijd. Um, uh, het is fijn. Dat uh, betekent ook dat we Zandvoortse dingen uh, gaan doen. Straks vanaf acht uur hebben we live muziek van Wendy Moore. Dus ja, uh, daar weet je denk ik ook wel wat zeker, van. Zeker, dus, uh, zeker. Trots, dus, trots, trots, trots. Ja, dat begrijp ik. En, uh, nu zitten er in dit uh, komende muziekblokje twee dingen in die met Zandvoorters te maken hebben. De eerste, dat is een uh, DJ, heeft hier ook uh, deel uitgemaakt uh, van deze ZFM gelederen. Dat is DJ Lambda. Holland Tide heeft ontdekkelijk veel streams uh, op Spotify te pakken gehad. Uh, in de afgelopen 30 jaar. En het was weer reden genoeg om hem eens uh, weer erbij te houden. Hij toch ook op een soort uh, roze vinylplaat uitgebracht. Ja, heb ik klopt, klaar. klopt, ja, klopt. Ja, klopt. Ja, ja. En uh, hij is nu weer actief. Uh, ik heb van een stuk, en dan zet ik even weer die pet van de redacteur van 3 voor 12 Noord-Holland op, uh, maar ik kreeg zondag een bericht zo van, ja, dat is een leuk stukje, maar ik zeg, ja, daar verwacht ik ook natuurlijk mm -hmm. wel wat van, uh, want hij heeft al samen met H.P. Vince al twee tracks uitgebracht uh, en daarachter zijn ook uh, twee heren uit Zandvoort Noord, Nederhop heb je het gelezen in de zandvoersing? Trouwens, en, van uh, mij, ik of nog. Een van de heren even snel uh, mogen ontmoeten bij de opening van de nieuwe rapstudio bij Pluspunt in, uh, in Noord. Ja, Dat zie ik. Uh, ja, dat is natuurlijk ook iets waar je, waar je uh, gewoon als zandvoort heel trots op mag zijn, dat je dat uh, binnen de gemeentegrenzen uh, huisvest... Ja. Dat jongens met dit soort talenten uh, rondlopen. Ja. Geweldig. Nou, oké, okay. dan gaan we ze even laten horen. Eerst dat stukje dance. Even het uh, verfrissende geluid uh, hier bij Alternative FM, Hi, HP, Vince, samen met DJ Lomba en Broken. En daarachter dus één van de twee singles, want het uh, noemen we met een mooi woord een dubbele A-kant van Siggy en Dins met Hoe het Was. Terug nou het was Mijn moeder die me schreeuwt, Ik ging naar buiten zonder jas. En als hij in de pauze, een beetje chaos in de klas. de over en piep, had geen money om me pas. Ik wilde dat het niet zo was, dat het niet zo was. Nu lopen jongens hier met strepen in de tas. Sorry sorry voor de twijfels die ik had Beveel beschadigd, weet niet eens meer wie ik trast Nu nee, heeft die niet niemand gepakt, ik word dat het, het niet sorry, zo last Mijn gedachten zet ik uit, ik zet het even weg Mijn hoofd die is zo vol, ik wil een week uur Om mezelf weer terug te vinden, ik was even weg Even op de weg, we gingen slecht, ik heb je steeds gezegd Maar eigenlijk, gaat je zeven als je niks meer hebt? Als je op de straat bent met die keizer van die streken, En nee. Een agent die voelt zich hoog omdat die strepen hebt Zeg even me mijn reden, vraag me af, wat is de reden echt? Om eens weer aan te houden, jongens, zit ik rein, dus het is lastig om een paar op maak de man, ik zie mijn jongen even raar geval. Ik zit te denken, moet ik even staan met klanten houden We zien met moe, geef het moe, doe me dan de kou. Yeah. Het was anders toen ik liep met die rugza. Toen ik achter dan met hem aan de bussen. Het waren jongens met drie. Zo wil ik terug nou, het was. moeder die me schreeuwt, ging naar buiten zonder jas. En hij in de pauze, een beetje gaas in de klas. als hoor en piep had geen money om mijn pas. Ik wou dat het niet zo was, dat het niet zo was. Nu lopen jongens hier met strepen in de tas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 Zeg sorry, sorry voor de twijfels die ik had. Beveel beschadigd, weet niet eens meer wie ik er nu. Heeft die man niet meer gepakt? Ik hoorde het niet zo was. Um, Siggy en Dins waren dit uh, met uh, Hoe het Was. Daarvoor hoorde je H.P. Vince en Lambda samen met uh, Broken. Ehm... Um, Natuurlijk gaan wij straks uh, kijken en luisteren, want inmiddels zijn ook uh, de twee muzikanten van dienst binnengekomen. En het draait natuurlijk om Wendy Moore, want uh, die uh, is vanavond uh, te horen en te zien in, in deze studio. Uh, alles heeft ook uh, te maken met uh, uh, de man die ook uh, naast mij uh, zit, en dat is uh, David Molenburg, want die... Doet mee. Um, nu even niet, want uh, ik denk dat hij even bezig is. Of, uh, of uh, wil je wat, uh, wat zeggen? Ik ja, weet en het en niet ik, hoor. Ik, ik zit even mee te, mee te schrijven met jou. Om oh oké. Okay. Ja, nou ja op goed. Uh, onafvolgbare wijze weer het hele programma omgooit. Oh. Dan neem ik allemaal nummers mee. En dan zeg je, die ga ik nu al draaien. Ja, ja, ja. ik denk. Maar goed, uh, ik, ik, denk, ik verdeel ze een beetje over het hele programma namelijk. Snap je? Dus... Nee, maar ik zou vanaf acht tot tien hier zijn. En dan begin je nu al die nummers te draaien. Uh, dus nou oké, okay, dan, uh, <laughs> dan ga ik dat niet doen. Doen. Dan ga ik gewoon nog even gewoon iets uh, anders doen. Nou, ik vind doen. het allemaal prima, joh. Nee, nee, ik nee. Bedoel, nee. ik verzin er nog wel een paar ja. bij, hè? Ja, ja, ja. Ga, ga, ga lekker zo door. Um, uh, goed, uh, dus twee nummers. HP Vince en uh, DJ Lambda samen met Broken. En daarachter hoorde je Siggy en Dins met uh, hoe het was. Maar uh, we gaan ook uh, eventjes naar uh, nieuw materiaal... wat, uh, wat we hebben ze staan. Uh, vorige week was deze dame ook uh, te horen bij ons in de uitzending telefonisch wel te verstaan. En toen ging het over de nieuwe single en die single die heet Pretty. En het heet Zij heet Jodie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 You still think i'm pretty favorite song the one from friends it's the same as mine who would have guessed that a day goes by without a text but i wait for 30 Before I react I'm showing you the best part You still think I'm pretty? feel so unattractive i'm not perfect at all just not showing my flaws but if i did would you still think i'm pretty <laughs> you're around It's like a song Stuck in my head They hate Dat was de nieuwe van Dylan van Dam. Geen familie van uh, diegene die uh, naast mij uh, bezig is om de soundcheck uh, te doen van Marcus. Uh, het is een uh, nieuwe single van hem. Overnight heette dat nummer. Daarvoor hoorde je Jolien met Pretty. En uh, dat bracht uh, de tijd op uh, na bijna vijf uh, minuten voor acht. Dan heb ik er nog één. Ja, uh, het is uh, leuk, uh, David. Maar ik uh, ga toch uh, even al iets uh, draaien van, uh, van jou. Wat jij heel erg te gek vindt op dit moment. Tram House. Nee, maar dan draaien we dat ook nog in het volgende uur. Ja, ja, ja. Nou, ik uh, ga eerst uh, deze even draaien tot aan het nieuws van 8 uh, uur. Een beetje, ja, ik nee. Doe, ik zit hier een beetje al mijn, <laughs> mijn kruiden. Ja, nou, de ja, de ja de dat de maakt de niet de uit. Dat gaan we niet maar, doen. Nee, maar dus, ik, heb, ik heb er, ik heb er straks <laughs> nog wel eentje van Krimhaus okay, hoor. Dus, uh, dus <laughs> het komt allemaal goed. Uh, dit is uh, uit Rotterdam, want uh, dat uh, is uh, de plaats waar deze jongens muziek maken. En zoals gezegd, tot aan het nieuws van 8 uur. Karen is een punk.